Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Libische hoofdstad Tripoli is vanmiddag opnieuw door de NAVO gebombardeerd. Geduigen spreken van de zwaarste luchtaanvallen sinds het begin van de NAVO-acties in maart. Vanochtend nam de NAVO Tripoli ook al onder vuur. Toen leek een complex van kolonel Gaddafi in het centrum van de stad het doelwit. Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk. In Benghazi, de hoofdstad van de opstandelingen, is een gezant van de Russische president Medvedev aangekomen. Rusland probeert de opstandelingen en het regime van Gaddafi aan de onderhandelingstafel te krijgen. Tot nu toe is dat zonder succes. De Europese landbouwcommissaris wil 150 miljoen euro steun beschikbaar stellen voor tuinders die door de EHEC-bacterie hun producten niet meer kunnen verkopen. Dat is veel te weinig, zegt LTO-voorzitter Maat, die in Luxemburg is bij het spoedberaad over de gevolgen van de uitbraak ook dat het aangepast zal worden in een van de bestaande beleidskaders. Nou, voor gemeenschappelijke marktordening, dan heb je in ieder geval wat. Maar daarnaast willen we natuurlijk ook een noodfonds gezien de noodsituatie. Dus het zou een uh, goede opstap kunnen zijn naar een verzoenlijke regeling. Als het beperkt blijft tot 150 miljoen, wat ik me absoluut niet kan voorstellen... dan uh, houden we onze tuinders daar echt niet mee uit de wind.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 In Scheveningen is het haringseizoen van start gegaan. De veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe bracht 67 en een half duizend euro op. En de opbrengst gaat naar Jantje Beton. Even traditioneel als de veiling zelf was het oordeel van de keurmeesters. De nieuwe haring is goed vet, mals en lekker. Deze vishandelaar uit Spakenburg is het met het oordeel eens. Het is nu nog aftasten ja, welke, welke partij of welke haring wij de beste vinden. Maar ja, het is gewoon eigenlijk... Uh, een beter jaar dan vorig jaar. Vorig jaar hebben we een koud voorjaar gehad. kwam het heel moeilijk op gang. Magere haring. En het is van jaar eigenlijk door het goede weer heel goed. Het is eigenlijk gewoon ja, een subliem jaar voor de haring. Tot slot het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe wat zon. Het is ongeveer 21 graden. Later in de middag kan vooral in het oosten een enkele lichte bui ontstaan. Morgen valt er eens nog wat regen, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten droog. En later breekt af en toe ook de zon door. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Daarom staat er tussen Boksmeer en Vielingsbeek 3 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat Farid Arzakan in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. En uh, straks hoort u ook waar dat dan over zal gaan. Ik kan een tipje van de sluier oplichten. Het gaat over een uh, Turkse organisatie die door Turkse jongeren is opgericht. Die Turkse jongeren voelen zich niet meer zo thuis in Nederland. Dat straks, maar eerst gaan we samenwerken om de EHEC te bestrijden. Ja, gisteravond vergaderde het crisisteam van het RIVM... over de bestrijding van de gevaarlijke EHEC-bacterie... die in Duitsland om zich heen grijpt. Nou, als er iemand is die weet wat Nederland en Duitsland... daarin voor, van, van elkaar kunnen leren, is het Alex Friedrich. Hij is Duitser, maar werkt als microbioloog... in het academisch ziekenhuis in Groningen. Duitse en Nederlandse ziekenhuizen in de grensstreek... werken sowieso al jaren samen. Maar nog nooit is die samenwerking zo nuttig geweest als nu. Maar... Wat levert dat op? Verslaggever Paul Körpershoek maakt zich zorgen over een EHEC-besmetting. En daarom meldde hij zich vanochtend in het laboratorium... van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. In het laboratorium hangt een hele rij witte jassen. En daar moet ik er ook een vandaan. Drukknopjes vast. Ik heb pijn in mijn buik en ik heb wat bloederige ontlasting. Die heb ik meegenomen. Ik ben in Duitsland geweest... Ik ben dus een beetje bang. Wat gaan we doen? Uh, het komt dan binnen, natuurlijk eerst bij de administratie. En dan gaan de analisten dat enten op platen. En vervolgens gaan ze dat bekijken. En ze zijn natuurlijk getraind op waar ze op moeten letten. We lopen achter Greetje Camping gaat, de chef de kliniek aan. Naar een laborante. Dat is uh, Brigitte Dijkhuizen van Klinische Bacteriologie. Uh, mijn ontlasting is hier aangekomen. En uh, ja, ik heb een EHEC-verdenking, zullen we maar even zeggen. Wat doet u dan? Uh, nou, dan heb ik uh, verschillende platen. Er uh, wordt uh, opgekweekt. Er hebben... worden schaaltjes, ronde uh, schaaltjes uh, ja, met ronde dekseltjes schaaltjes. erop. Ja, klopt. En uh, zijn specif uh, specifieke platen, zijn dat. En uh, zoals um, bij uh, zo'n plaat, uh, mooie roosplaten, zien we dat er helemaal geen koloniegroei op is. Daar uh, is wel een, te een testje mee gedaan, ja. maar het lijkt alsof er niks in zit. Nee, klopt. Er zit geen bacterie in. Dus dat, is, uh, nou, dat zegt dat er dus uh, geen bacteriegroei is voor deze specifieke kolonie. Dus hebben we hebben ook voor de ESBL een specifieke plaat waar uh, antibiotica in zit. En uh, uh, zoals uh, je kunt zien is, uh, zit er ook helemaal geen groei op. Hier is wel materiaal opgesmeerd, maar er groeit niks. Dus dat betekent dat de patiënt niet verdacht is voor de ESBL. gelukkig. Ja. Dr. Alex Friedrich is microbioloog aan het UMCG in Groningen. En hij is een autoriteit op het gebied van de EHEC-bacterie. Bovendien is hij nauw betrokken bij de samenwerking... tussen Nederlandse en Duitse ziekenhuizen. Wat houdt die samenwerking precies in? Ja, daar gaat over um, het feit dat uh, patiënten en mensen... die komen over de grens. Uh, maar die gaan over de grens niet alleen voor winkelen en boodschappen doen... maar natuurlijk ook voor patiëntenzorg. Uh, en uh, operaties die worden over de grens gedaan. Het uh, gaat voor uh, hemeldialyse ook over de grens. En uh, we weten natuurlijk ook dat, uh, dat vandaag in Europa... Uh, meer en meer mensen uh, zorg aan de andere kant van de grens zoeken... De vraag is: uh, is dat uh, ook veilig? En uh, we weten dat er uh, ook infecties over de grens komen. En daarvoor uh, hebben wij een project, gesubsidieerd door de Europese Commissie en de provincies en landen in Duitsland. Omdat we uh, infectiepreventie, infectieziektebestrijding over de grens. samen met de collega's aan de andere kant van de grens doen. Er is een groot verschil tussen Duitse en Nederlandse ziekenhuizen. We zien uh, bijvoorbeeld de bekende MRSA-bacterie. Uh, komt twintig keer vaker voor in Duitse ziekenhuizen dan in de Nederlandse ziekenhuizen. En uh, daarvoor is het belangrijk. Je ziet, de grens kan niet worden gesloten, dat willen we ook niet. Uh, we moeten onze kwaliteit en onze infectiepreventie aanpassen, dat aan allebei kanten van de grens een lage uh, kans is op infectie. En hoe doet u dat? Er zijn ziekenhuizen, er zijn laboratoria, dat zijn artsen, verpleeghuizen. Maar ook de GGD's, die komen aan een tafel, um, Duitsers en Nederlanders. En uh, die, we, we spreken gemeenschappelijke beleiden af, uh, dat we kwaliteitscriteria hebben. En die kwaliteitscriteria die zijn bijvoorbeeld ja, screening van patiënten, um, infectiepreventie, uh, handenhygiëne. En die criteria die zijn bekend. Uh, alle ziekenhuizen die, uh, uh, die, uh, tekenen dat ze al die criteria die euro-regionale criteria uh, uh, willen doen en daarna wordt het gecontroleerd door GGD. Uh, Nederlandse projectmedewerkers uh, uh, gaan uh, naar Duitse ziekenhuizen en uh, Duitsers komen in het Nederlandse ziekenhuis. En als alle criteria uh, uh, uh, zijn gedaan, voldoende zijn gedaan, dan krijgen de ziekenhuizen ook een certificaat, een euro-regionaal certificaat, omdat we weten, oké, okay, aan alle beide kant van de grens, is hetzelfde. Uh, zijn alle criteria uh, worden alle criteria gedaan. Een voorbeeld daarvan vinden we hier in een bak. Daar liggen allemaal uh, butons. Ik pak er even twee uit. Eentje met een Nederlandse tekst en eentje met een Duitse tekst. De Duitse tekst is, mijn handen zijn desinfecteerd. En de Nederlandse tekst is, ik heb net mijn handen gedesinfecteerd. En daaronder staat, vragen zie mij roei, dan wel vraag maar gewoon. Wat is de bedoeling daarvan? Ja, dat is een deel van een uh, interventiestudie in uh, ziekenhuizen... om, om uh, de handenhygiëne te verbeteren. We weten dat de handenhygiëne, het de desinfecteren van handen... handen uh, uh, van medewerkers in het ziekenhuis... heel belangrijk is om uh, overdraging van uh, ziekenhuisbacterie van patiënt patiënt te voorkomen. Uh, en dat moet je elke keer doen nadat je contact had met een patiënt. En dat uh, is zo, dan zegt iedereen, ja dat willen wij doen, willen wij doen. Maar met die interventie willen wij ook de patiënt meenemen... En, maar gewoon vraagt een patiënt, een arts of een verpleegkundige... Ja, heb je jouw handen gedesinfecteerd voordat je me aanraakt? Uh, da, daar komt dan toch een sfeer op die dan niet uh, zo positief wordt uh, uh, uh, uh, uh, gevoeld. Maar hier is het zo, da, uh, uh, met die stickers, daar laat je de patiënt weten. Vraag maar gewoon, dat is geen probleem. Ik heb het gedaan, vraag maar gewoon. Je bent deel van jouw eigen veiligheid en uh, dat is deel van het project. Hoeveel Duitse ziekenhuizen voldoen nu al aan de Nederlandse normen... als het gaat om uh, bacterieveiligheid? Ja, voor uh, die bacteriën zoals MRSA... zijn het uh, op dit moment 40 ziekenhuizen uh, in de grensregio. Uh, andere uh, uh, 100 ziekenhuizen die zijn op uh, hun weg... Uh, naar uh, de, dezelfde uh, um, veiligheidsprocedure... Uh, en krijgen een certificaat. Uh, 35 ziekenhuizen krijgen nu een, een, een tweede certificaat. Ze dus gaan nog een stap verder, ook voor andere verwekkers... Antibiotica-beleid. Zo heel veel andere vragen die dan nog in de grensregio worden besproken tussen de ziekenhuizen. Wat zie je nou als er wel een uh, EHEC-verdenking is? Um, dat, zoals uh, bij een volgende plaat, daar zien we een hele mooie uh, koloniegroei. Ja, ik zie allemaal mooie, witte stipjes met ja, lijntjes ertussen. Klopt, en mooie roze of oranje kleurtjes er, erbij. Nou, dat is echt koloniegroei. En uh, mocht dit nou verdacht zijn, dan had het een hele bleke of zwarte kleur. Maar en nu dit, is het dus niet verdacht? Dit is niet verdacht. Dus dat betekent wel een bacterie, maar ja. geen coli. E nee, geen coli, e Of uh, in ieder geval uh, nou, niet, ja, ja, niet verdacht. Ja. Dit is uh, voor, dus een, voor de duidelijkheid. Als een patiënt komt uit Duitsland met diarree, weet je niet van tevoren wat die patiënt heeft. Hij kan misschien ook wel een salmonelle hebben opgelopen of een andere bacterie die diarree geeft. Uh, en dus je, we zetten het altijd breed in op alle verwekkers. En daarnaast doen we dan bijvoorbeeld een specifieke plaat op uh, voor de detectie van die... 104, die in Duitsland gaat omdat die ESBL positief is, kunnen we die op die ESBL plaat zien. En daar zit dan geen groei op en dan weet je nou, dat is niet verdacht. Groningen is het grootste eh, academisch centrum voor 30 eh, ziekenhuizen aan de andere kant van de grens. Uh, we zijn het kenniscentrum, we zijn het behandelingscentrum. Uh, we hebben een expertise die kleinere ziekenhuizen niet uh, kunnen hebben. En uh, we werken sowieso samen. En we doen dat uh, zonder een uitbraak. En we doen dat natuurlijk ook in het geval van een uitbraak. Ziet u het er nog van komen dat er patiënten uit Duitsland naar Groningen komen? Duitsland heeft 2100 ziekenhuizen. De capaciteit is groot daar. Maar het signaal is beleid dat we natuurlijk samenwerken in momenten waar het goed loopt in ogen momenten waar een van de uh, buren een probleem heeft hallo Alex, Hallo. hi wie sieht's aus was is de stand ja maar ik meine, we erwarten dan bis donnerstag dat dat man eigenlijk sichtbare fälle abnemen ziet no? Ja, wie viele, wie viele Hustfälle gab es in de letzten 24 Stunden? Uh, maar uh, die Labors, die sagen uh, weiterhin, das ab, das ja weiterhin, dat het ab, als ik dat verstanden heb. Nee, goed, super. Nee, goed, dan weet ik Bescheid erstmal. Alles klar. Viel Erfolg noch, danke. Ciao, bis dann. Telefoon uit Duitsland. Wie was dat? Ja, dat was een collega äh, äh, van äh, äh, GGD. Dat gaat zo via de communicatie binnen het project, uh, erg snel. Uh, dan hoef je niet te wachten dat het via Berlijn, naar uh, Stockholm, uh, Den Haag, Bildhoven, Groningen, dat is ook belangrijk, maar dat is uh, te langzaam voor ons hier. We, mensen gaan hier over de grens. En uh, daarom uh, ja, wisselen we ons sowieso uit en nu ter, op dit moment uh, over EHEC. Wat had de collega te melden over de actuele stand van zaken in Duitsland? Dat de getallen niet groeien en ze, ze dalen langzaam en we verwachten de volgende dagen dat het nog uh, ja, rapide daalt. En uh, er zijn minder uh, gevallen nu, maar er zijn nog uh, huusgevallen. En, uh, anders uh, iets is, uh, hebben ze nog niet gevonden waar de, de bron van de eekbacterie, daar zoeken ze nog. Dat zouden we dus wel goed nieuws mogen noemen. Absoluut. Ja, dat is goed. Dat denk ik heel goed. Het is ook goed natuurlijk... Uh, dan weten wij dat er niet meer mensen uh, daar in het ziekenhuis gaan... de capaciteiten voldoende zijn. En dan weten we ook dat uh, uh, de kans heel klein is... dat een, hu een, hu een huispatiënt uit Duitsland naar Groningen komt. Stel nou dat het wel nodig is... dat er echt capaciteitsproblemen ontstaan in Duitsland... en er worden hier in Groningen EHEC-patiënten aangeboden. Wat gaat er dan gebeuren? Uh, het is niet quarantaineplichtig... Uh, dat is omdat het niet uh, mens op mens besmettelijk is. En dat kan je niet via sociale contacten overdragen. Het is belangrijk dat, zo een, dat een mens die in de beperkte regio in Duitsland is geweest... de afgelopen vijf dagen en, uh, uh, nu een bloedige diarree of een diarree met buikpijn ontwikkelt... of een uh, ernstige ziekte zoals huis... dat die naar de, de, de dichtbijzijnde arts, een huisarts gaat... dan daar een uh, microbiologische diagnostiek wordt gedaan... is er negatief, de uitslag, alles goed, dan is er iets anders... Anders misschien, maar geen EHEC, is het positief. Dan komt de patiënt of gaat naar huis en dan worden uh, maatregelen door de GGD genomen. Of gaat naar een ziekenhuis als het ernstig is. En daar wordt infectiepreventie gedaan. Dat is uh, zoals altijd. En uh, uh, dat, um, daar mag je niet uh, nu uh, paniek ze zeien. Uh, uh, dat doen we met alle infectieziekteverwekkers. en Niet alleen met EHEC. Verslaggever Paul Keurpershoek vanuit het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis in Groningen.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 U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 en u hoorde Liz Wright met My Heart. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Vandaag is dat Farid Arzakan. Goedemiddag, Farid. Goedemiddag. Met wie wil jij vandaag een appeltje schillen en waar wil je het over hebben? Ik wil graag een appeltje schillen met uh, Nirgis Daldal. En zij is uh, voorzitter van een uh, jongeren-denktank van Turkse Nederlanders. En die hebben gisteren een publicatie gehad, of vandaag publicatie in de Volkskrant. En ik wil van haar graag weten hoe het toch komt dat heel veel Turkse jongeren, ook hoogopgeleid, steeds maar in de spagaat blijven zitten om uh, zowel voor de Nederlandse als voor de Turkse samenleving of Turkije te, te, te blijven opteren. Leg even uit wat er in de Volkskrant stond over deze Denktank. Nou, deze Denktank is uh, opgericht naar aanleiding van een, uh, een brandbrief... van tien deskundigen, tien uh, professionals uit Turkse kring. Die hebben in januari aangegeven dat er heel veel problemen waren... met uh, schooluitval, arbeidsparticipatie, psychische gezondheid... en huiselijk geweld van Turkse jongeren. En, uh, uh, deze club, deze jongeren Denktank, heeft vervolgens een aantal gesprekken gehouden... en zelf ook onderzocht in hoeverre dat nou ook waar was... En uh, nou ja, ze hebben daar wat, uh, wat over gepubliceerd. En het blijkt inderdaad dat ze uh, tot hun schrik... dat dat ook uh, net zo uh, veel erger is dan ze hadden gedacht. En dat heel veel jongeren nog steeds Turkije beschouwen als een vangnet. En daarmee zich ja, wat onvoldoende nog uh, identificeren met de Nederlandse samenleving. Nou, okay. nou we halen mevrouw Nergis Daldal daarbij. Goedemiddag, mevrouw Daldal. Goedemiddag. Bent u uh, meer thuis in Nederland of in Turkije? Ik persoonlijk voel me meer thuis in Nederland. Maar dat geldt niet voor alle Turkse jongeren van uw leeftijd, begrijp ik. Nee, dat nee. klopt inderdaad. Ja. Farid, wat wil jij weten van Nergis nee. Daldal? Nou, het eerste wat ik wilde weten is dat ze... Uh, op een gegeven moment geeft ze aan dat het uh, veel erger is dan ze gedacht had. En ik, ik vroeg mij af uh, of ze iets meer over kon vertellen. Wat was haar beeld voordat die uh, professionals in januari... dat uh, beeld naar buiten hebben gebracht over hoe erg het wel niet was? Nou... Uh... Daarvoor was ik eigenlijk uh, niet tot nauwelijks op de hoogte van dat er überhaupt een probleem was. Ik uh, ben zelf universitair student. Uh, de jongeren waar ik mee omga, die komen ook ongeveer uit hetzelfde milieu. En ik, heb, ik had dus totaal geen zicht op. Ik wist natuurlijk wel dat uh, er problemen waren onder een aantal jongeren. Maar dat de aantallen zo hoog lagen, dat had ik nooit uh, verwacht. Farid? Ja, nou, dat, uh, dat, dat las ik inderdaad ook. En dat verbaast me een beetje. Want uh, uh, ik heb zelf ook contacten met uh, Turkse organisaties. Ik ken uh, met name het Turkse inspraakorgaan, het, uh, het IOT. En wat federaties daaronder. En die zijn op zich wel op de hoogte van die, uh, van die problemen. Uh, en ik vroeg mij dus ook af in hoeverre Nerki zelf uh, betrokken is dan bij die Turkse samenleving. Want als hoogopgeleide is het natuurlijk uh, voor jezelf makkelijk zorgen. Uh, maar wat gaan jullie nou, nou doen ook voor die groep die het wat moeilijker heeft? En hoe ga je die over de streep trekken? Ja, nou, klopt dat ik uh, hiervoor uh, wei uh, weinig binding had of uh, kennis had van wat er onder veel Turkse mensen speelde. Het is echt vanaf januari voor mij een beetje gaan lopen dat ik erin ge geïnteresseerd ben geraakt en ben naar gekeken van wat er allemaal speelt. Ons belangrijkste doel is om uh, die jongeren waar het om gaat, die dus uh, uh, redelijk geïsoleerd leven en te maken hebben met schooluitval en werkloosheid, uh, ten eerste uh, mee, meer te laten participeren in, in de ne Nederlandse maatschappij door middel van het organiseren van uh, debatten en presentaties en avonden waarbij zij in contact kunnen treden met ook uh, andere jongeren. Mm -hmm. En uh, ja, daarnaast uh, willen wij ook workshops gaan organiseren waarbij deze jongeren leren zichzelf te presenteren, hoe ze sollicitaties moeten aangaan, dat soort. Uh... Ja. Dingen, dat soort projecten eigenlijk. Farid, even vragen aan ja, jou, want jij zei aan het begin van dit appeltje, ja, ik vraag me af hoe het nou toch komt dat Turkse jongeren er niet in slagen om uh, Nederland gewoon als hun eigen land te beschouwen en niet uh, stoppen met Turkije als vangnet te beschouwen. Ja. Uh, leg eens uit, wat, wat is het probleem daarbij? Nou, het probleem daarbij is dat ik uh, dat elke keer hoor en dat uh, uh, jongeren hoogopgeleid die zich wat minder thuis voelen, die, die vind ik, die zijn al vrij snel, worden die defensief en die. Uh, pakken een beetje de vlucht naar voren met het idee van... ik kan altijd nog naar Turkije. En ik vind dat een beetje jammer, want ik, ik, ik vind dat wij als, als samenleving... Nederlandse uh, samenleving, wij investeren in jongeren... Je betaalt maar een, een maximaal 10% van, van je opleiding, ook voor die van Nergis. Dus we hebben hier de mogelijkheid dat mensen een goede opleiding kunnen volgen. En ik vind dat je daar ook van mag vragen dat als het een beetje tegen zit... dat ook uh, Turkse jongeren of turks nederlandse jongeren... zich wel voor de maatschappij nuttig gaan maken. En dan moeten ze natuurlijk niet snel naar Turkije gaan... omdat daar economisch de uh, mogelijkheden beter zijn. Ja, okay. vind dus ik dus beetje dat, jammer. dat is jouw punt. Mevrouw ja. Daldal, is, is, dat, is dat zo? Merkt u dat ja. onder uh, Turkse mede hoogopgeleide, dat ze de neiging hebben om te denken... Nou ja, als, als het hier niet gaat, dan ga ik wel naar Turkije? Ja, klopt. Die neiging is inderdaad heel sterk aanwezig onder Turks-Nederlandse jongeren, die ik ook ken. En ook ik uh, sluit me daar geheel bij aan dat het uh, doodzonde is. Uh, de, uh, enerzijds inderdaad omdat er geïnvesteerd is door Nederland in deze jongeren. Maar anderzijds ook omdat zij uh, toch een rolmodelfunctie kunnen uh, vertolken waarbij jongeren waar het wel minder mee gaat kunnen zien van... goh, zo kan het ook. En hé, hey, ik kan dat ook doen als ik mijn ja. best doe. Ja. Farid als je kan. jij bent zelf afkomstig uit de Marokkaanse gemeenschap. Speelt het ja. daar ook? Uh, veel minder. Uh, dat, uh, jongeren roepen het wel. Ook jongeren voelen zich hier uh, wat minder thuis. Zeker de afgelopen vijf jaar is dat uh, enorm toegenomen. Uh, alleen die oriëntatie op, op Marokko om daar iets te gaan ondernemen... Uh, dan wel om daar naar terug te gaan, die is, uh, ja, die is veel minder. En eigenlijk zie je dat ook wel in het aantal uh, Marokkaans-Nederlandse voetballers. Dat is misschien een beetje een rare oversteek. Maar je ziet dat die eigenlijk uh, nou ja, zo'n 70, 80 procent kiest gewoon voor het Nederlands elftal. Mm. En dat geldt niet voor Turkse Nederlanders. De laatste, nou, kan het ook aan het talent liggen, natuurlijk. Marokkaans-Nederlanders hebben iets meer talent, denk ik. Ja, ja, goed hoor. Uh, maar ik zie. <laughs> no, no, no. Ik, hij klopt nu op zijn borst. Ja, ik zie weinig, borst, ja, ik zie, ja, ik zie weinig uh, Turkse Nederlanders die ook gewoon kiezen voor Nederland... om die ook te vertegenwoordigen in, uh, in, in allerlei sporten. En dat heeft ook weer met die oriëntatie dat nationalisme... wat bij Turk natuurlijk gewoon veel, veel hoger is. En daar moeten we ook een keer van. Op, want ja. we zijn gezamenlijk zijn we natuurlijk verantwoordelijk voor een mooie samenleving hier in Nederland. Heb jij, heb jij uh, misschien tips voor Nergis Daldal? Uh, uh, ja... Uh, ik denk dat het goed is voor Nergis als ze uh, ook samenwerking zoekt met een aantal andere organisaties. Want ik denk dat het probleem, zoals zij dat nu erkent, dat voor andere organisaties die daar zowel lokaal als landelijk mee bezig zijn, dat daar al, al heel veel gedaan wordt. Dus ik zou uh, willen adviseren om samenwerking te zoeken en om kennis uit te wisselen. Uh, ja, en het tweede is dat ik, dat ik denk dat dit soort uh, clubs... Hè, ik, ik kijk op dit moment ook naar de foto die in de Volkskrant staat... daar straalt heel veel van uit. Uh, en dat rolmodel, hè, dus het idee wat zij zelf aangeeft... Van, ja, ik, ik merk ook dat dat onder uh, hoogopgeleide uh, het idee is... dat je altijd nog terug naar Turkije kan. Ik denk dat zij gewoon het voorbeeld zijn... en het voorbeeld moeten laten zien hoe je in de Nederlandse samenleving... ondanks dat het lastig is, ondanks dat er over je gesproken wordt... ondanks dat er, veroordeling of, uh, dat er over je geoordeeld wordt... Dat je er toch tegenin kunt gaan en samen die schouders eronder kunt zetten. Ja, ja, en dat, dat zal anderen inspireren. Ja, mevrouw Daldal, dat zijn uh, wat adviezen van uh, Farid Azarkan. Kunt u daar wat mee? Ja, daar kan ik zeker wat mee. Dat uh, is ook inderdaad helemaal onze bedoeling. En we zijn inderdaad ook uh, op het moment in gesprek met verschillende organisaties. En hopelijk komen daar ook mooie samenwerkingen uit. Uh, ja, ik vind het hele mooie advies en daar gaan we zeker ja. mee aan de slag. En dat gesprek, of wat, wat Farid kan zegt van uh, hou nou eens op met te denken dat je terug kan naar Turkije. Hoe, hoe, hoe gaat u dat bespreken met u, met, met uw landgenoot? Ja, dat is uh, redelijk moeilijk natuurlijk. Kijk, het is uh, deels heeft het inderdaad te maken met het uh, sterke nationalisme, wat er natuurlijk hier is onder uh, Turkse Nederlanders ook. Maar deels heeft het natuurlijk ook te maken met daar, dat daar de economie gewoon veel groter is dan in Nederland. Je kan daar als een accountant veel meer verdienen dan als wat je in Nederland zou kunnen verdienen. Dus deels is het ook heel persoonlijk en je kan mensen niet verplichten om hier te zijn. Maar je kan ze natuurlijk wel aanmoedigen en proberen... Te wijzen op de rol en wat ze zouden kunnen betekenen voor de rest van de, de Turks-Nederlandse samenleving. Okay. Nou, dat is helder. Dat gaat u ook doen. De komende tijd. Veel succes daarbij. Nergis Daldo, hartelijk dank. En Farita uh, Azerkan ook hartelijk dank uh, voor jouw bijdrage aan dit appeltje. Graag gedaan.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 Hallo. Wat eh, gaan jullie doen? Het geweld in Syrië, want dat neemt langzamerhand de vorm van een burgeroorlog aan. En we volgen de jongste ontwikkelingen met de Nederlandse Syriër Adnan Elafendi. En verder we praten we met de PvdA-wethouder Kosmeijer uit die Naarlo, die gek genoeg voor het controversiële akkoord is tussen staat en gemeente. Maar nu is het laatste nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het lichaam dat gisteren bij Tel in de Waal werd gevonden... is dat van een 24-jarige vrouw uit Huizen. Ze zat vrijwel zeker in de auto die zondagnacht de Waal inreed. De bestuurder, een man, was er bij een routinecontrole... plotseling vandoor gegaan, raakte van de weg en reed de Waal in. En de agenten zagen nog dat de man uit de auto kroop... maar daarna verdween hij uit het zicht. De Europese landbouwcommissaris wil 150 miljoen euro steun beschikbaar stellen... voor tuiners die door de EHEC-bacterie hun producten niet meer kunnen verkopen. Voorzitter van LTO Nederland zegt dat 150 miljoen euro te weinig is. In Luxemburg is een spoedberaad aan de gang over de gevolgen van de uitbraak. En in Bergen-op-Zoom zijn de afgelopen dagen zeker tien mensen achterna gezeten... door een man in een zwart gewaad met een eng masker op. Het gaat om een zogeheten Scream-masker. Een doodshoofd met wijd open mond uit de film Scream. De politie denkt dat het om meer dan één dader gaat. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A10 West naar Zaanstad staat er tussen Geuzeveld en de Koentunnel 3 kilometer. En op de A12 bij Arnhem vanaf de Duitse grens in de richting van Utrecht... staat een kapotte auto tussen Westervoort en Knoppen Velperbroek 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Texelblok. En Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals u gewend bent op dinsdag live vanuit Den Haag, vanaf het Binnenhof. En dat is niet voor niets, want dinsdag is in de villa het politieke uurtje. Hier is zojuist het politieke vragenuur geweest. Um, wij pakken daar een graantje van mee straks naar vieren. Vragen ja. van Alexander Pechtold over de deplorabele staat van ons onderwijs. Dat kost ons miljarden volgens Centraal PNB. Daar hebben we een rapport op. over gemaakt. Heeft. Zeker. Daar gaan we het over hebben. En we gaan het ook hebben over het CDA. Vice-fractievoorzitter Mirjam Sterk is onder andere in ons panel. En we gaan het hebben over het CDA omdat de fractie een eigen vrij harde eigenzin koers ingeslagen lijkt te zijn. Ze zetten zich steeds vaker af tegen het kabinet, tegen de coalitiepartner. En dat zullen ze ook wel moeten, dachten wij zo. Want ze zakken steeds verder en verder weg in de orvini Ja, volgens Maurice de Hond van 21 naar 13 zetels. Ja. Zometeen praten wij ook met een wethouder uit het Drentse een partij van de arbeidwethouder die vreemd genoeg voor dat veelbesproken akkoord is. Uh, wat de Nederlandse gemeenten met het Rijk moeten gaan afsluiten. Daarover gaat in deze dagen morgen gestemd worden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En wij hopen dat wij u het laatste nieuws uit Syrië kunnen brengen aan de hand van allerlei uh, uh, berichten op Facebook. Die worden voor ons bijgehouden door een jonge Syrische student... die hier in Nederland woont, is nog onderweg naar ons toe. We hopen dat hij hier op tijd zal zijn... zodat wij u het laatste nieuws uit Syrië kunnen berichten. Laten we beginnen met die meneer Kosmeijer, wethouder Tutti Het gaat dus over het bestuursakkoord. Uh, uh, Want morgen stemmen de leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... over dat bestuursakkoord. De oneenigheid daarover loopt door alle politieke partijen heen. In het akkoord worden heel veel landelijke taken aan de gemeente overgedragen. Nou, iedereen vindt dat dat een hele goede zaak is. De uitvoering zo dicht mogelijk bij de mensen. Ja, maar die ruzie die is ontstaan over de sociale werkvoorziening. Zoals bijvoorbeeld sociale werkplaatsen. De gemeenten worden hiervoor dus verantwoordelijk. Dat is een van die taken die zij overgedragen krijgen van het Rijk. Maar ze krijgen daarvoor veel te weinig geld, vinden zij zelf. Heel veel wethouders, ook veel van VVD en CDA, zijn daarom tegen dit akkoord. Maar, we zeiden het al, de ruzie gaat dwars door alle partijen heen... Want wethouder Henk Kosmeijer van, uh, van Tinarlo is voor dit akkoord. En hij is van de Partij van de Arbeid. Ja, goedemiddag meneer Kosmeijer. U bent al op dat congres hè, van de VNG te Ulft. Dat klopt. Ja, Beschrijft u de sfeer eens? Uh, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over het bestuursakkoord... en hoe er uh, morgen uh, gestemd gaat worden. Uh, en we hebben inmiddels ook gemerkt dat ook het VNG-bestuur uh, toch uiting heeft gegeven aan de uitspraken die door vele gemeenten zijn gedaan... dat ze zich grote zorgen maken over het bestuursakkoord... en uh, met name voor de WSW en de consequenties voor met name de mensen die daarin uh, zitten. Ja, Legt u nog eventjes uit, als, als u wil, wat de bezwaren precies zijn... tegen die uh, maatregelen over de sociale werkvoorziening? Uh, in feite wordt er, uh, even heel kort gezegd, uh, gesteld... dat die mensen allemaal door moeten kunnen stromen naar betaalde arbeid... Uh, en daarvan uh, moeten we echt concluderen, ook ervaren naar wijs, dat dat uh, nauwelijks echt uh, aan de orde is. Dat gebeurt mondjesmaat en dat kan misschien wel beter. Maar de wijze waarop het kabinet voorstelt dat dat uh, uh, zou kunnen, daar zijn grote, grote twijfels over. En hoe stellen zij dat dan voor, waar u twijfels over heeft, waar men twijfels over heeft? Nou ja, kijk, het, het, het, het is niet een ruzie, want ik denk dat die bezorgdheid door alle gemeenten gedeeld wordt. De afweging die je maakt en die wij ook in Tinalo gemaakt hebben, is van als je het bestuursakkoord afwijst, dan gooi je in feite de deur dicht. Ja, nee, wacht even. Ja, nee, dat, daar willen we het zo over hebben. Maar zegt u eerst nog even hoe die plannen uitpakken. Wat er niet uh, goed is aan hoe de overheid mensen aan een reguliere baan wil helpen. Je moet, moet kijken of de mensen in staat zijn om in een reguliere werkomgeving uh, hun, hun inkomen zelf te kunnen verdienen. Ja. En het zijn natuurlijk toch allemaal mensen die in een kwetsbare positie uh, verkeren. Ja. En, en juist niet in staat geacht worden om uh, met een gewone normale baan hun inkomen te verwerven. Hmm. En de manier waarop de overheid dat denkt te kunnen gaan doen, en uh, althans denkt dat u dat kan gaan doen en daar bepaald geld bij legt, dat is volgens u niet voldoende. Maar waarom niet? Ja, kijk, op het moment dat je gewoon de, de, de uh, geldkraan dichtdraait, dan is er maar één oplossing. En dat is dat al die mensen uh, uiteindelijk in de bijstand uh, verdwijnen. Ja. Ja. En dat is juist wat we uh, niet wilden. Uh, en dat is ook een, een kwestie van uh, overhevelen van, van uh, de last. ...naar de gemeente toe, omdat de gemeenten volledig verantwoordelijk zijn voor de bijstand. Hm. Nou, u, u omschrijft heel goed wat de bezwaren zijn, wat de bezorgdheid is hè, bij veel van de gemeentebestuurders. De, u deelt die bezorgdheid, hoor ik zo. Desondanks zegt u, toch moeten wij voor dat bestuursakkoord stemmen. Waarom dan toch? Omdat op het moment dat je nu het bestuursakkoord afwijst, ...je eigenlijk eh, de dialoog met het kabinet ook afrondt en zegt van we gooien de deur dicht... Uh, en wij zijn van mening dat er in het bestuursakkoord heel veel goede punten zitten die in ieder geval aanleiding geven om, om verder te praten. Dat geeft het kabinet zelf ook aan. Dat moet allemaal nog geregeld worden. En dan zeggen wij, dan moet je in dialoog blijven met het kabinet. Jawel, maar dit, dat, is, dat is natuurlijk altijd heel loffelijk, in dialoog blijven. Maar als je dit bestuursakkoord ondertekent... lijkt me ook vrij duidelijk dat het kabinet gezegd heeft... dat gaat niet in onderdelen, je tekent voor alles. Dus het is niet zo dat als je zegt, we tekenen het niet, wij gooien de deur dicht... het kabinet zegt, als u tekent, tekent u voor alles en gaat dit gewoon door. Ja, maar ik heb ook niet de veronderstelling of de, de, de, de uh, illusie... dat als wij niet zouden tekenen, als wij zeggen, wij wijzen het bestuursakkoord af dat het kabinet, wat democratisch gekozen is en wat een programma draait... wat op democratische wijze tot stand gekomen is... dat dat dan in één keer van tafel is. Nee, maar u kunt dus toch zeggen: dan linksom of rechtsom zullen wij geconfronteerd worden... met het beleid vanuit Den Haag. En dat is nu zo. Dat is vier jaar geleden zo geweest en dat is altijd al zo geweest. Maar kunt u niet zeggen, meneer Donner, want uh, over deze minister gaat het, Binnenlandse Zaken, die gaat ja, hierover. Meneer Donner, uh, moet u luisteren. Dit akkoord is op heel veel punten helemaal goed. Hij, hij begon dat ook onmiddellijk zelf te zeggen in de televisie-debatprogramma Buitenhof afgelopen zondag. Maar mm -hmm. dit onderdeel vinden we helemaal niks, dit schrappen wij en nu gaan we gewoon echt praten. Dan plaatst u toch niet, dan plaats toch niet zich buiten de discussie, juist binnen de discussie. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel het machtsvoort... wat uh, het kabinet heeft gesproken en de minister voorop... door te zeggen, het is dit of niks. Ja. Hm. En dan is de afweging die... Je van: uh, heb je er nog vertrouwen in... dat je ook met dit kabinet kunt gaan praten over de gevolgen daarvan... want daar wordt ook wel opening voor geboden in het akkoord... om in de loop der tijd, als je daarmee aan het werk bent... te kijken van waar zit een scherpe kant... en waar kunnen we zoeken naar oplossingen. Ja. En ook zou het moment kunnen zijn waarop ook de gemeente Tinarlo zegt van, ja, maar dit kan dus niet. Nee. En dan moet je dan op dat moment je geluid laten horen. Ja, maar u weet nu eigenlijk al dat het niet kan. Of weet u dat niet? Hoe ziet het daaruit in Tienaarlo? Als dit bestuursakkoord ondertekend gaat worden, en ook dus dit onderdeel over de sociale werkvoorziening, wat, wat gaat dat voor gevolgen hebben, heel specifiek gewoon voor uw gemeente? Nou ja, dat, dat, dan krijg je inderdaad wat ik net heb aangegeven, dat er waarschijnlijk... En er is niemand die de toekomst precies kan voorstellen. Maar de verwachting is dat er uh, vele mensen die nu in de sociale werkvoorziening werkzaam zijn... dan uh, uit zullen stromen niet naar betaald werk, maar uiteindelijk naar de bijstand. Hm. En dan hebben we inderdaad uh, een paar achter de wagen gespannen. Want wat nu zo belangrijk is, is dat die mensen uh, zinvol werk doen... een goed arbeidsritme hebben... Uh, en daardoor dus ook een, een goede basis hebben voor hun functioneren in deze maatschappij. Nu en dat dus nog... willen we graag overeind houden. Ja, nu even nog terug naar het debat uh, of naar het gesprek met minister Donner in het debatprogramma Buitenhof zondagmiddag. Ja. Hij zei daar tamelijk hard uh, op de vraag van uh, Pieter Hagens, uh, ja, dit is het. En uh, ja, wat wij willen, dat gaat gewoon gebeuren. Dat zijn niet met die woorden uiteraard, maar dat straalde hij uit. Ook met dat typische glimlachje om, om zijn mond... als hij lekker een harde mededeling uh, in petto heeft, hè? Zo zei hij dat. Was dat voor u de clincher? Was dat voor u de druppel in de emmer dat u zegt... ja, godverdorie, hij, gaat, hij meent het echt. Wij moeten dit gewoon tekenen om in gesprek te blijven? Nee, we hadden dat besluit als gemeente al uh, voor die tijd genomen. Uh, ook in overleg met de gemeenteraad. Uh, dus dat heeft geen rol gespeeld. Uh, en ik erken dat het kabinet en de minister voorop uh, dit heel hard speelt. Uh, en ik ben bereid om het ook heel hard te spelen als mocht blijken dat in de dagelijkse praktijk onze verwachting, onze vrees ook werkelijk tot uiting komt. Oké, okay, ja, hij, hij is niet van, van, van u af. Natuurlijk niet. Nee, Op maar... het moment dat je een bestuursakkoord tekent omdat je zegt van oké, okay, dit zijn de doelstellingen waar we voor gaan... Uh, uh, dat betekent uh, harde maatregelen omdat er bezuinigd moet worden. Ook dat is een uh, erkenning van het bestaande uh, kabinetsbeleid. Daar hebben we mee te dealen. Als we vervolgens uh, met elkaar afspraken maken van hoe dat zou kunnen... en in de praktijk blijkt dat dat anders uitpakt dan dat de minister zich heeft voorgesteld... en het kabinet zich heeft voorgesteld, waar wij onze angst al voor hebben uitgesproken... dan verwacht ik ook van een kabinet dat ze met ons in dialoog blijven om daar uh, oplossingen voor te vinden. U verwacht dat van ze, dat begrijp ik. U heeft uh, zelf of uh, zelfs net gezegd, er zijn in dat bestuursakkoord best openingen... die erop duiden dat we op een later moment nog best met het kabinet kunnen praten. Waar maakt u dat dan eigenlijk uit op? Omdat ook in het uh, bestuursakkoord erkend wordt... dat er nog heel veel losse eindjes zitten uh, van hoe dingen in de praktijk uit gaan werken... en hoe ze uitgewerkt gaan worden. Mm -hmm. En daar zit wat mij betreft de opening om in uh, gesprek te blijven met het kabinet, ook als mocht blijken dat de praktijk nog uh, harder is dan uh, de minister zich voorstelt. Dit klinkt allemaal zo uh, logisch dat ik me afvraag waar eigenlijk al die ophef over is. Als dit gewoon een akkoord is wat ja. getekend gaat worden en iedereen weet, maar ja, als het allemaal helemaal verkeerd uitpakt, dan draaien we de boel weer terug. Waar maken de mensen zich dan eigenlijk druk om? Ja, kijk, dat wordt het lastige. Dat is de afweging die inderdaad gemaakt wordt. Heb je er vertrouwen in dat er ook... Uh, mocht die situatie zich voordoen... dat er toch met het kabinet uh, gesproken kan worden. En daarvan kan ik me voorstellen dat ook... met name vanuit oppositiepartijen... daar toch anders over gedacht wordt... Uh, dan vanuit de coalitiepartijen. ja. ja. Maar ook daar merk je dat daar uh, verschillend over gedacht wordt. Uh, u loopt nog even rond al hè, in Ulft. Uh, uh, uh, uh, uh, probeert u collega's die tegen het akkoord willen gaan stemmen, probeert u ze over te halen. En wat zeggen ze dan van uw argumenten, zoals u dat tegen ons zegt? Nou ja, kijk, daarom zei ik net ook, van: van er is niet sprake van een ruzie. Het is een, het, het maken van een afweging vanuit dezelfde bezorgdheid. Daar ja. zijn wij echt ja. in. Ja. En, en de één die, die weegt dat uh, zo zwaar, van dat hij zegt, van zelfs met dit akkoord kan ik al niet instemmen. Mm -hmm. Wij hebben als gemeente Tinalo gezegd, en, en ik ook als Partij van Arbeidswethouder... Ik ga toch voor het akkoord en vertrouw op de dialoog met het kabinet uh, naar de toekomst toe. Kijk, dit is natuurlijk een keihard pokerspel, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, Donner stelt zich keihard op in Buitenhof. En dan zegt hij vervolgens, uh, uh, uh, als u het niet ondertekent, dan zult u wel zien. Want wij zetten het gewoon door. Stel dat het gewoon bluff is, dat u door de knieën gaat als u met z'n allen nee zegt. Ja, en als hij dan gewoon... Het kabinet maakt natuurlijk het landelijk beleid uit. En daar hebben wij als, als gemeentelijke overheid eh, ook de consequenties van te aanvaarden, Omdat het wel democratisch tot stand gekomen is. Ja, ja. Hoe verwacht u de stemming morgen? Want er is een enquête die zegt dat de meerderheid tegen is. Hoe Ziet u dat anders? Nee, eh, als ik zo toch even eh, vanochtend op het congres eh, de geluiden wat hoor... dan is daar nog steeds een eh, meerderheid die, die zich daartegen eh, zal stemmen. Mm -hmm. En wat dan verder? U zegt dus het is niet verstandig, laten we voorstemmen. Er wordt morgen tegengestemd. Wat moet u dan als wethouder in Tinado? U bent dan ook een van die gemeenten, ook al was u voor, dan gaat u mee in de, in de grote stroom. Hoe, wordt, hoe worden de verhoudingen dan? Is het dan ook werkbaar voor de gemeente? Ja, kijk, ook, ook daarvan moet je gewoon concluderen van dat het werkbaar moet blijven. Ik bedoel, je kunt uh, grote tegenstellingen hebben en van daaruit met elkaar fikse ruzie maken. Uh, we moeten wel in overschouw nemen dat zowel de uh, Rijksoverheid als de gemeentelijke overheid gewoon met elkaar van doen hebben. En dus daarna weer met elkaar verder moeten. En dus zal er weer op, opnieuw ook dan een gesprek op gang gebracht moeten worden uh, om te kijken van hoe nu verder. Hm. Maar dan ligt de bal wel uh, met name bij de heer Donner en, en het kabinet... Uh, om te zeggen van, hoe gaan wij als kabinet hiermee om? En denkt u, als het inderdaad afgestemd wordt, het akkoord, dat uh, het kabinet natuurlijk dan toch gewoon zijn plannen doorzet, maar dat de gemeenten dan het krediet verspeeld hebben om eventueel later nog op bepaalde passages terug te komen? Dat is wel mijn vrees, ja. ja. ja. Goed, nou, ik ben erg benieuwd, Ger, jij ook, hoe dat morgenavond af zal lopen. Ja, zeker. En uh, mocht het uh, inderdaad afgestemd worden, en mochten de gemeenten daar toch de gevolgen misschien van gaan merken, dan bellen we u graag nog eens. En we, gaan er... altijd en we gaan erop letten of meneer Donner niet echt bluffpoker gespeeld heeft. Maar dat komen we vanzelf <laughs> achter. Dan is het nu tijd voor een wonderlijk maar waar verhaal van één minuut. Pst, één minuut. Ze stelde je allerlei vragen die ze op tv hadden gezien over... Uh... Ja, over donkere mensen. Zo van, hey, uh, kan jij ook zo dansen als, uh, als Michael Jackson? Da ja, dat soort dingen. Ik, ik moest ook altijd uh, dansdemonstraties gaan geven. Als er een nieuwe danshype was op school, dan moest ik uh, het laten zien. Want ik had er waarschijnlijk verstand van. dat was behoorlijk vervelend want ik, ik kon helemaal niet dansen. Ik, ik, ik, ik, ik had helemaal geen, geen, geen gevoel voor ritme. Dus ik deed maar wat en het werd ook altijd dan uh, ja, een beetje Er Werd naar gekeken van, uh, ja. Is dat wel de juiste truc, de truc die Michael Jackson ook deed? Ik zei van ja, dit is de truc die hij deed nadat de camera's uit waren, zeggen zijkant altijd. Zo redde ik me altijd wel een beetje eruit. Dat veranderde later toen ik in de vijfde, zesde klas zat en er um, iets meer migranten in het dorp kwamen wonen. Want, hoewel ik er wel een beetje zat was, vond ik het toch niet zo leuk dat er ook andere zwarte uh, kinderen. In de klaskamer zitten die ook iets speciaals uh, konden. Maar naarmate zij die aandacht kregen, dan had ik iets van: oh ja, mooi. Nu, nu zijn laat ze laatste mij een beetje met rust en. Uh, toen vond ik het wel prima. U hoorde 1 minuut gemaakt door Chitske Muschen: Surf voor meer mooie minuten naar onze website: wpro.nl/slash 1 minuut. So many things I want to do. for the stars. Land on the moon, and if that time. Dazzled Kids met Yes, No en Maybe. Met Pinksteren zijn ze op Pinkpop te beluisteren. En nu ook op luisterpaal.nl. De Syrische student die wij hier graag in de studio hadden gehad... heeft het op een of andere manier niet kunnen redden. Dus wij gaan voorlopig nog maar even naar een muziekje luisteren. En de tantrums met het nummer Dear Mr. President. Zometeen na het nieuws van vier uur hebben wij ons eigen politieke vragenuurtje. Ons politieke panel hier live vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Ger, uh, we nemen vast een klein uh, voorproefje, vind je niet? Marcia ja. Nieuwenhuis, uh, vast lid van ons panel, is hier al. Zij is parlementair verslaggeefster van de pers. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, we leest net op uh, teletekst dat uh, duidelijk is geworden wie de kandidaat-fractievoorzitter... voor de Eerste Kamer van de VVD gaat worden. Ja, de en. fractie van de VVD in de Eerste Kamer... draagt Fred de Graaf voor als Kamervoorzitter. Het vvd kamerlid Helene Dupuis... had ook haar belangstelling voor de functie kenbaar gemaakt... maar de fractie koos unaniem voor De Graaf. Marcel Nieuwhuis van de pers. Wat, het is een belangrijke fractie, natuurlijk, de VVD in de Eerste Kamer. Zij gaan unaniem uh, hem voorstellen. Helene Dupuis dus ook. Ja, maar als zij de, als de unaniem kiezen voor uh, Fred de Graaf... oud-burgemeester van Apeldoorn... dan uh, ja, geef ik hem toch zeker de grootste kansen. Ja. En maar als er staat unaniem, dat betekent dat, uh, dat de hele industrie ja, zelf... Ja, zelf had, was dat, ook voor, dat zij het ook zou willen doen. Dus, uh, dus die nee, ik, gewoon... nee, ik neem aan dat dat uh, kat in het bakje is... en dat het zelfs ook al af is gestemd met... Uh, Pvv en CDA, maar uh, oh ja denk nog, je? Nou ja, ik, meestal is dat wel van tevoren al duidelijk van, uh, nou wij dragen die voor, zien jullie dat ook zitten en ja. kiezen ze iemand van om omvlekker bla bla blazoen en die hele is helemaal niet bevlekt? Nee nee dat denk ik niet, maar die is wel, uh, denk ik het staat wel bekend als een eigen gereid... Uh, eerste kamerlid dus Ja, dat ze dus misschien zo misschien dat akkoord ze daar mee minder, is. Uh, misschien dat ze daar minder vertrouwen in hadden om steun voor te krijgen bij de andere partijen. Jawel, dat zou kunnen. Maar de andere kant is dat zij dus zo makkelijk mee of makkelijker. We zijn er niet bij geweest natuurlijk, maar dat ze akkoord gegaan is en dat ze ook voor Fred de Graaf uh, gestemd heeft kennelijk. Ja, ja, dat weten we niet. Enorme... Fred de Graaf is overigens burgemeester van Apeldoorn en Um, wordt dus aan het eind van de maand wordt bekend wie dat gaat worden. En hij is al enige tijd uh, waarnemend uh, voorzitter geweest, fractievoorzitter geweest... van de Eerste Kamer toen oh. Henri Roosentaal uh, minister zou worden. En hij kwam ook landelijk in het nieuws toen uh, de aanslag was in uh, Apeldoorn oh ja. in 2009 Koninginnedag. op Koninginnedag. Ja. En daar is hij ook voor geprezen over hoe hij toen heeft opgetreden. Ja. Aukje van Roesel, inmiddels ook aangeschoven. Hartelijk welkom. Ja. parlementair verslaggever van De Groene... en ook een trouw lid van ons panel... Als, als je zoiets leest, hè, uh, zo snel even wie dan uh, de, de beoogd fractievoorzitter moet worden... en dat een ander lid van de fractie ook kenbaar had gemaakt belangstelling te hebben... Uh, is, dat niet, is het niet een beetje pijnlijk dat die fractievoorzitter... Even, even u bent niet fractievoorzitter, maar het is als kamervoorzitter. kamervoorzitter, kamervoorzitter. Oh, kamer, sorry, kamervoorzitter ja. van de Eerste Kamer. Is, ja, sorry, je hebt gelijk. Is dat niet een beetje pijnlijk? Um, nou, ik, ik, eerst is wat ik denk, als ik dit lees... Dat zou een goede, uh, dit zou een goede tekst zijn voor het eindexamen. Close reading, want wat staat hier nu? Ik zou hier de conclusie uittrekken... dat Helene Dupuy zich dus terug heeft getrokken. Want anders kan het niet unaniem ja, zijn. Ja. Ja. Nou, oké, okay, zo. En ze heeft waarschijnlijk ingeschat... dat ze het dan toch al in haar eigen fractie niet zou halen. En ik denk om de redenen die uh, hmm. mijn buurvrouw hier rechts van mij... misschien net zelf vertelde, prettig heeft meer ervaring, denk ik. Ook omdat hij al waarnemend voorzitter was. Maar we weten ook, mm. uh, Aukje, mm. uh, dat de politiek een heel banaal gezelsgestelde uh, Ja, Ik, ik wou nog het een het hele gewoon... banale reden noemen, namelijk. Nou, dus Zou ik nog één banale reden ja, ja, noemen? Ja, ik dat ik, ik weet de de wat je zegt. De Tweede Kamer heeft als voorzitter een vrouw. Nou, dan misschien als oh, dus de Eerste dat. Kamer een man. Nee, ik Jij bedoelt, nog... dat soort banale redenen kunnen allemaal ja, meespelen. Jawel, maar ik dacht nog veel banaler, namelijk dat ze gestraft moet worden. Zij heeft ja. namelijk ervoor gezorgd dat het elektronisch patiëntendossier in de Eerste Kamer onderuit ging. Ik ben dit, dit komt Neus uit of worden van gelijke strekking heel driftig. En dat heeft natuurlijk niemand leuk gevonden van de regering. Nee. Mevrouw Schippers minister voorop. Dus zij, is hij niet gestraft gewoon. Maar dan hebben ze wel een erg oneigenzinnige VVD-fractie. Want de VVD-fractie heeft Helene De Puy daarin gesteund. Dat is waar. Dus dat zou dan, dat zou, als je nou één keer kunt laten zien waar je staat, dan zou het een reden zijn om Helene de Puy, althans als ik in die fractie zou zitten, juist wel te kiezen. Ja. Ja. Dus ik weet, het is heel ingewikkeld. Hè? We komen hier nooit achter, hè? Hoe belangrijk is die functie van, van voorzitter van de Eerste Kamer eigenlijk? Is dat echt alleen maar decorum? Nou, Aukje? ik dat weet je. Het, uh, um, ik, ik was net even, zat ik te kijken naar de, de um, procedureregeling, net hier in de Tweede Kamer. Je kunt via procedures kun je heel veel macht uitoefenen. En dus is het wel heel belangrijk wie daar zit en die dat goed in goede banen leidt. Mm -hmm. en dus het is net iets meer dan dan uh, uh, decorum en, en uh, wat het natuurlijk ook is. Want ja, je mag... Hè, ja, commissie... ja, en bovendien, in de Eerste Kamer is er natuurlijk nu... een, uh, een spannendere situatie, hè? Omdat ja. de SGP nodig is om het kabinet... bij besluiten een meerderheid te geven. de ja. zal een rol misschien van een, van een, fractie, nou, van een Eerste Kamervoorzitter... Me... nu nog wel iets belangrijker Waarom? zijn. Waarom? Wat zou die daaraan kunnen bijdragen? Of juist uh, afbreuk doen aan... Die doet toch aan de manier waarop er gestemd wordt verder. Nou, als je, als Heeft je toch geen invloed? Als je, als je het proces niet goed kunt regelen. En, en mabel kunt regelen. Dan kan, kan er heel veel verveel ontstaan. Dat is echt. Dat, echt zag je net, dat zag je net ook gebeuren. Ja, Het is jammer dat jullie het niet hebben kunnen volgen. Het is te ingewikkeld om uit te leggen. Mm -hmm. Maar het is dus heel belangrijk op bepaalde momenten. En zeker met zo'n minderheidskabinet. Want dan gaat het heel erg over procedures. en heb je in de procedure voor de procedure al een meerderheid. En daar hebben ze dus in de Eerste Kamer voortaan ook al de SGP voor nodig. Alleen al om wanneer stemmen we? Daar ging het net om. Wanneer stemmen we? Wanneer praten we ergens over? En dat is Ale allemaal uiteindelijk ook... In, kan dat inhoudelijk ja, van de oefening ja, ja, zijn? Ja, het is ingewikkeld jammer, maar het was heel interessant net. Maar het is, dat kan een rol spelen. Of enfin, ja. het gaat ergens over, kortom. Nou ja, dat gaat dan nog maar over de regels. Maar het is dus ja. denk ja. Ik nou, Maar zo'n belangrijk... voorzitterschap is niet ja. helemaal nee, nee, nee, mee. Als je dat dus niet kunt, hè, dan, dan wordt het een puinhoop okay. om het zomaar. te... Goed, wij gaan zo meteen verder met ons politieke panel. Dan schuift ook aan Mirjam Sterk van het CDA. Zij is vice-fractievoorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws en naar weer en verkeer... en commerciële boodschappen en wat iets meer zei. En daarna is de villa live vanuit Den Haag bij u terug. Tot zo meteen.